to resist But these wicked women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 to me single van uh, Robbie Williams. Lekker uh, in de kerststemming met Time for Change. Like a blessing from above Red, red wine, I love you right from the start Right from the start With all of my art Red, red wine in a 80's style Red, red wine in a modern beat style yeah. En dat was UB40 uh, in de Red, Red Wine Het slot van de eerste helft De voetbalwedstrijd FC Saandam Tegen uh, SV Zandvoorts Snel weer over naar uh, Jan daar in Saandam Jan in Saandam, hoe is het daar? hi hey, hey, Robby Ja, nee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 En Milan mis je nu. Die zit nu gepasseerd langs de kant. En dat is gewoon jammer. En aanvallend laten wij natuurlijk wel een beetje. licht af. Dus Het rust signaal is daar. Dus ik ga in koffie. Je hebt gelijk uh, Jan, ja want uh, het is daar uh, ook uh, snet weer, hè? Het is net weer, het is uh, hoos, komt bak uitheen. Maar we gaan weer even lekker met de mannen. Op op koffie, ja. Je hebt gelijk. Ik zeg uh, proost en uh, tot zometeen voor de tweede helft van de wedstrijd. Dankjewel. Dat was Jan van der Reden. Daar uh, inderdaad, Hoornse Veldpark in uh, Zaandam. 0 tegen 0 is de ruststand. zeg maar het uh, gevoel van uh, begin jaren negentig nog even terughaalt. dan is dit echt een kerstplaat, uh, hè? Ja, de single van uh, Shanice en I Love Your Smile... om precies te zijn uit 1991. Ja, waar woont uh, Miss uh, Griekenland? De oplossing. De oplossing. <laughs> da -da -da -da, daar komt hij. De Zandvoortse Raffaella doet vandaag in Londen... een gooi naar de titel Miss World 2019.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 hoe goed Rafaela het vanavond in Londen doet. Met name naar de gooi van de titel Miss World 2019. En het zou mooi zijn als ze natuurlijk tot een hele goede prestatie gaat komen... al daar, ja, albert -Jan. dat is toch leuk. Ja, niemand... Miss Griekenland uit Zandvoort. Miss Griekenland nou, uit Zandvoort. Wat ja. wil je nou nog meer? We gaan zo dus dadelijk het evenement een beetje doornemen... na een tweetal platen en waarschijnlijk heel veel kerst, kerst, kerst, kerst... kerst. en nog eens kerst...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 jaar hoor je de kerst op de radio. Ook in december is jouw keuze ZFM. It's no need to be At Christmas time we let in and we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 www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl En terwijl ik dit, deze evenementenagenda aan u presenteer... wordt er al heerlijk Cubaanse muziek ten gehoor gebracht... in Theater De Krocht door het coro Cantoro. En dat de concert is om drie uur begonnen. Dus heerlijke, heerlijke Cubaanse en Latijns-Amerikaanse muziek... ten gehoor in De Krocht. De mensen die daar inmiddels aanwezig zijn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 En uh, onze collega Jaap Koper was daar ook aanwezig en hij sprak met Yassin van de school. Nou, we zijn bij het uh, jeugddebat geweest en Yassin die viel al een beetje op door zijn manier van praten. Want uh, ja, heb, heb je er eigenlijk zin in om uh, nog verder te gaan? Want je, je zei net tegen meneer Kramer eigenlijk van niet... Ja, ja, ja. Nou, het zou me wel, wel leuk lijken, maar ik, uh, ik zie dit niet als toekomst, nee. nee? En wat, wat, wat vind jij leuk uh, dan om te doen? Voetballen. Voetballen. Ben je, uh, zo, uh, als je nou weer in de jeugdraad uh, terugkomt, ga je dan een voorstel uh, doen uh, over het voetballen misschien? Ja, dan wil ik met z'n allen naar het uh, Johan Cruijff Arena. Wat, wat, uh, wat moet er dan uh, nog uh, zijn voor de Johan Cruijff Arena om... Ja, de kinderen uh, zo ver te krijgen dat er iets nog iets moois uh, te zien is. Want ja, naar een uh, voetbalstadion gaan, kan iedereen natuurlijk. Um, ja, nou, Champions League finale of zo. Of <lacht> <niet>. <lacht> Want dan komt er ook iemand zingen. Ja? Ja. En wie dan? Um, Andreasus. Junior? Ja. ja. Vind jij dat leuk? Ja hoor, nou eigenlijk niet. <lacht> <lacht> uh, maar voetballen, vind jij wel leuk? Ja. ja. Uh, wat, wat vind jij er zo leuk aan?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 Heb je meer uh, tijd om ook leuke dingen te doen dan? Ja, maar het moet ook weer vroeg naar school. Aha, nou dankjewel. Ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4. Ja! Ik denk dat dat vervelend is. Oké.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 Dus Onze excuses. Dus... Ja. ja. Maakt, niet uit. Maakt Ma niet uit. Mooi doelpunt, Sarian, of niet? Nou, mooi. Het was een beetje een doorgeschoten bal op het veld. Maar Salim, Vertu, die ja, toen wel een coach is, die. die bleef op de goede plek staan. En ja, die, die, die schoof de bal keurig onder het dupe door. Maar het is gewoon een uh, lekker doelpunt. Oké, okay, hij heeft er al wat uh, gescoord, hè, Salim? Ja, hij heeft uh, aardige wedstrijden, ja. Aardig, aardig. Vorig jaar was dus tegen Marcus scoorde hij er uh, 15-1 wedstrijden. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Dus, nou, een ja, mooi begin van de, van de tweede helft. Ja, absoluut. Nou, we houden contact, we houden contact ja, met je. Als het is, laat het wel weten. En anders komen we kwart over vier weer bij je terug. Yo. Ja, is goed. Yo. Toppie. Huh? Oké, okay, tot zover inderdaad het uh, verslag van het uh, voetbal. Op dit moment uh, nee, staan we voor hè, met uh, 1-0 daar in Zuid-Dam. Uh, nou ja, mooi veldje op het platteland. Zou kunnen, Daniel Loewis. Worden suikerbieten gruiden op de zwarte neergrond.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 Magisch schreeuwen of diepe zucht, gemessen Die werd dit plekje, waar oh, dat zo prachtig kan. als sta alleen hier, alleen hier op het platteland. En ik ga alone een beetje thuis, uh, Albert-Jan, uh, op het platteland. Ik krieg gewoon een beetje heimwee. Ja, jongen. kijk, kijk. Dat was ook de bedoeling, joh, de Daniel uh, Loos. Ook even speciaal voor jou en uh, voor uh, Rapper Gedraaid, hè. Ja, die uh, zal zich ook weer uh, thuis voelen met... Uh... Ik, heb, ik heb de tranen in Ja, zo is het. Nou, uh, uh, gisterenmorgen uh, vond de ja. plaats. Het, uh, die ja, de schatschool uh, won uh, dus uh, het jeugddebat. En uh, de winnaars worden zelfs door de burgemeester meegenomen naar de Tweede Kamer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 Maar ik denk juist dat dat goed is. Hè? Van, uh, dat ze dan, uh, ja, het, het is wel even iets als je hier natuurlijk in zo'n grote blauwe stoel zit. Hè? En je moet dan uh, een zeg maar, debat voeren. Ik denk dat dat voor die kinderen best imponerend is. Uh, ja, dat, denk ik, uh, dat denk ik wel. Het is toch iets anders dan dat je zeg maar, in uh, je vertrouwde omgeving in, uh, in je klaslokaal zit. Met allemaal uh, ja, kinderen die uh, al uh, zes, zeven jaar misschien al wel langer hè? Waar je in de klas mee optrekt. Hè? Dus, dus ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel een heel groot verschil is.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 Van uh, de jassin uh, dat dan uh, ook een uh, waardering uh, krijgt. Ja. Uh, omdat die, uh, de, de politiek is ook een beetje humor. Ja, he? Dat mag er ook wel in zitten. Het, het, he? het moet ook een beetje uh, luchtig zijn uh, bij serieuze onderwerpen.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 Graag tot zo en Midnight Star is de laatste. I make you feel I call my baby I got connected to, to a freaking phone. The conversation is great. Wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Wieselot Thomas met het NOS journaal. Ontplofkraak. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en...